6 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Nederland krijgt vandaag te maken met een najaarstorm. Uit Zeeland en Zuid-Holland komen de eerste meldingen van stormschade binnen. Gisteravond waren er vooral meldingen van omgewaaide bomen en afgevallen takken. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Aan zee kan windkracht 10 komen te staan. En het KNMI heeft daarom code oranje afgegeven voor zeven provincies in het noorden en westen. Aan het eind van de ochtend en het begin van de middag kunnen zeer zware windstoten voorkomen tot 130 kilometer per uur. De politie publiceert vanaf vandaag alle woninginbraken per buurt. Binnen 24 uur is te zien waar inbraken zijn geweest. Alleen de inbraken waarvan aangifte is gedaan worden geregistreerd. Ook worden inbraken in schuurtjes en bergingen niet meegerekend. De politie denkt dat het aantal woninginbraken zal afnemen... door de site Misdaad in Kaart. Burgers krijgen een realistisch en actueel beeld... waardoor ze alerter worden, al dus de politie. De Amerikaanse inlichtingendienst NSE zegt dat president Obama niet op de hoogte was van het afluisteren van bondskanselier Merkel. De Duitse krant Bild heeft gemeld dat Obama van de directeur van de inlichtingendienst had gehoord over het aftappen van haar telefoon. En dat hij toestemming had gegeven om ermee door te gaan. Volgens de NSE klopt dat niet. De geheime dienst reageert zelden op mediaberichten. In Argentinië kan president Fernandez de Kirchner een derde termijn als president vergeten. Bij tussentijdse verkiezingen moest de Partij van Kirchner zetels inleveren. Daardoor zal het haar niet lukken om de grondwet te wijzigen, zodat ze een derde termijn kan doen. De Partij van Kirchner houdt wel een meerderheid in het parlement. In de muziekwereld wordt met veel respect gereageerd... op de dood van rockgitarist Lou Reed. John Cale, die met Reed in de Velvet Underground speelde... zegt dat de wereld een goede songwriter en dichter heeft verloren. Anderen noemen Reed een ongewoon en uniek talent... die muziek maakte volgens zijn eigen regels. Reed overleed gisteren, hij was 71 jaar. Het weer bewolkt en is nog regen. In de ochtend neemt de wind toe tot stormkracht 9 of 10 aan zee. In de loop van de dag wordt het droger... en smiddags is er ook wat zon, het wordt 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Ah, AMWB verkeersinformatie. Nou, het kan niemand ontgaan zijn. We krijgen slecht weer. In het westen en noordwesten van het land moet het verkeer de komende uren rekening houden met zware tot zeer zware windstoten. Dat slechte weer zal zo zijn effect hebben op de ochtendspits. Die begint vroeg op de A7 Den Hoever richting Amsterdam. Drie kilometer bij de afrit Avenhoorn. Zes kilometer tussen Avenhoorn en de afrit Weide Wormer. Op de A50 Os Arnhem. Viele bij Knoop en Valburg. Daar zijn twee rijstroken dicht. Er staat een auto stil. Op de N57 richting Rotterdam. Tussen Rokanje en de avrid briele al 5 kilometer. Ook met spoor vandaag vertraging. Vanwege de verwachte storm heeft NS de dienstregeling aangepast. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd, vaker overstappen en drukkere treinen. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Het is maandag 28 oktober. Goedemorgen, we hebben, u heeft het gehoord, een code oranje. Ik ga u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de storm. U hoort wat er gebeurt met weer en verkeer. Zo eerst maar eens luisteren in Groot-Brittannië, trouwens, waar die storm vandaan komt. En daarna is er contact met de ANWB, met de NS, met Schiphol. Onze weerman Marco Verhoef is hier al. En onze verslaggevers zijn bijvoorbeeld op het station in Den Bosch en in Den Haag. Marco Robin Visser, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, misschien toch niet zo'n heel goed idee van mij... om vandaag mijn nieuwe jas aan te trekken. Goed, we horen later van je. Het is ook ander nieuws vanochtend. Het gaat uh, nog horen natuurlijk u over de afluisterpraktijken van de NSA. In Duitsland heet het al HandyGate. De denktank, Een denktank heeft zich gebogen over de gaswinning in Groningen... en de aardbevingen die daardoor ontstaan. Bevindingen hoort u van een van de onderzoekers. Criminaliteit in uw eigen wijk kunt u bekijken op internet. De site Misdaad en Kaart van de politie is in de lucht. En we staan uiteraard stil bij het overlijden van Lou Reed. Laten we dat dan gelijk maar doen via de muziek van Lou Reed. Hier is Satellite of Love. Satellite's gone up to the sky... like that drive me out of my mind I watched it for a little while I like to watch things on TV Satellite of Love Satellite of Love Satellite of Love Satellite of Love Satellite Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. I've been told that you've been bold With Harry, Mark and John Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday With Harry, Mark and John Satellites gone up to the skies Things like that drive me out of my mind It for a little while. I love to watch things on TV. Satellite En na acht minuten over zes. Goedemorgen. Ik ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Storm natuurlijk. Engeland heeft sinds vannacht al te maken met de zwaarste storm in twintig jaar. En de autoriteiten zijn op alles voorbereid daar. Er wordt ook gefreesd voor overstromingen. Cosmident Arjen van der Horst is in Brighton in het zuiden van Engeland aan de kust. Arjen, storm is daar aan land gekomen vannacht. Hoe erg is het bij jou? Ja, ik zie op dit moment niks. Ik kijk uit het raam. Ik zit vlak bij de zee. Het is één groot zwart gat, maar horen doe ik des te beter. En de hele nacht is het hier al een ja, bulderend geraas, streamende regen, snoeiharde wind. En die storm heeft op dit moment het hoogtepunt bereikt. Wat de schade is, want daar zijn ze natuurlijk bang voor, dat dit grote schade gaat opleveren. Dat weten we nog niet. Dat zullen we pas echt zien als het licht zal worden. Maar we weten nu al dat er echt miljoenen uh, Britten last van hebben die niet naar hun werk kunnen. Veerdiensten zijn uh, uh, gestopgezet. Veel wegen zijn gesloten of omdat ze geblokkeerd zijn door omgevallen bomen of vanwege te harde zijwinden op bruggen. En heel veel treinverkeer in grote delen van Engeland en Wales is tot 10 uur deze ochtend stilgelegd. Dus veel mensen die zullen vandaag gewoon moeten thuisblijven. Ja, hoe is het met jou? Durf je eruit? Ik ga straks wel even kijken, want ik ben heel benieuwd uh, wat er hier uh, gebeurd is de afgelopen uren. Ik was hier al vanaf gistermiddag en uh, toen zag je al een kolkende zee. Veel mensen die toch wel uit nieuwsgierigheid hier ook naar de kust gingen om te kijken. Want het is natuurlijk een prachtig uh, mooi plaatje, maar ook wel levensgevaarlijk. Want toen ik hier was, was ik bij de kustwacht en op het moment uh, uh, dat ik naast ze stond werden ze ineens opgeroepen en reden ze met loeiende sirenes weg. Want die even verderop was een jongen vermist. Dat blijkt nu een 14-jarige jongen te zijn die ging zwemmen in de zee. Uh, niet zo slim natuurlijk. En sindsdien wordt hij vermist. En de kustwacht die gaat straks, als het weer licht wordt, weer verder met zoeken. Maar zij gaan ervan uit dat deze jongen het niet heeft overleefd. En dat zou dan het eerste slachtoffer van deze storm zijn. Ja, wat betreft de schade, Je geeft het al aan, wordt natuurlijk vooral ook veroorzaakt door omvallende bomen. Daar zijn ze bang voor ja. in Engeland. Gaan ze ook uit van een verkeersinfarct vanochtend? Nou, je moet je voorstellen, dit is een hele vroege herfststorm. En dat betekent dat veel bomen ook nog blaadjes hebben. Nou, dat maakt de kans veel groter dat die bomen ook omvallen. We hebben dit alles eerder meegemaakt in Groot-Brittannië. In 1987, dat was een storm die de geschiedenis is ingegaan als de Great Storm. In totaal zijn toen 15 miljoen bomen omgewaaid. Je zag toen hele bossen platgelegd door de storm. En de angst is dat iets vergelijkbaars gaat gebeuren. Hier in de buurt, bij de Isle of Wight, zijn windsnelheden gemeten tot 150 km per uur. Hier aan de Zuidkust zullen we ook uh, grote windsnelheden zien. Ja, en de kans dat veel bomen uh, zijn omgevallen en dus veel schade opleveren, veel wegen blokkeren, is bijzonder groot. Ah van der Horst vanuit Brighton. Ah dankjewel. We komen nog bij je terug. Storm is daar inmiddels op zijn hoogtepunt. Hier zal hij ook gaan aanwakkeren. Waarschuwde Weerman Marco voor en die wind zwelt in de ochtend heel snel aan tot storm. De loop van de ochtend misschien zelfs even een zware storm. Met name in het noordwestelijk kustgebied. En in het binnenland moeten we dan rekening houden met zware tot zeer zware windstoten. Oostelijke helft van het land 75 tot 100 kilometer per uur. Kustgebieden 100, misschien wel 120. En in het noordwestelijk kustgebied mogelijk 130 kilometer per uur aan windstoten. Ja, ook CNN voorziet een fikse storm. In ieder geval in Amsterdam. These are sustained winds. Look at Amsterdam, 41. Some gusts are kicking up already in Amsterdam in the storm. System is quite some distance away and just beginning. Maar de waddeneilanden die krijgen het echt zwaar te verduren. Je ziet ze schouwstraat, weerfotograaf weer fotograaf op de Schelling. Hij maakte zich gisteravond wel een beetje zorgen. Nou ja, ik maak me wel een klein beetje druk. Want Zuidwest 10 tot 11 voor en stoten tot 130 km per uur... dat zet hier ook wel redelijk zoden aan het dijk, moet ik zeggen. En daar ben je toch niet echt blij van. Nee, dat klinkt wel enigszins verontrust. In Nederland gaat de storm het verkeer in ieder geval ontregelen. AWB verwacht twee keer zo drukke ochtendspits. Rijden minder treinen. En de KLM heeft dat voorzorg geannuleerd. Vanmiddag gaat de wind wel weer liggen, zo luidt de voorspelling. En dan Lou Reed. Is gisteren overleden. Zanger en gitarist. Werd bekend met de band Velvet Underground. Waarmee hij samenspeelde met John Cale. Later ging hij solo verder. Een van zijn grootste solo hits was Walk on the Wild Side. EBay. Rumor, take a walk on the wild side. I said hey honey, take a walk on the wild side. En de colored girls say Doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, ze zongen dit in 1972 en Casey Sinch was een van die tender thighs. I think he's a, a very important performer for lots of young people and the history of music making and he's very uh, engaging and explorative and did all sorts of extraordinary things in his life and I'm very sorry to hear that he's passed. Ja, is natuurlijk uh, verdrietig over zijn overlijden, maar heeft uh, veel betekend, zegt zij, voor de popmuziek. Hij was ze zeer vernieuwend altijd bezig. Redacteur van het gezaghebbende muziekblad Rolling Stone denkt dat Lou Reed zijn stempel ook nog steeds nu drukt op de muziek. Current bands like the National en Arcade Fire, uh, you know, all owe just an enormous dead. I mean, this man. Met de Velvet Underground, essentially invented de idee van underground rock. De underground rocker onderging in mei nog een levertransplantatie. En volgens een agent is hij overleden aan de problemen met zijn leven. Lou Le Reed is 71 jaar geworden. De rebellen van de FARC hebben een Amerikaan vrijgelaten die in juni werd gegijzeld. Kevin Scott Sutte werd gevangen genomen toen hij te diep het oerwoud van Colombia in was gelopen. De Rode Kruis ving de jongeman gisteren op uit de jungle en vervoerde hem per helikopter naar de hoofdstad Bogota. El ciudadano estadounidense que luego fue trasladado en como San José del Guaviare, desde donde fue posteriormente trasladado a een woordvoerder van het Rode Kruis. Vrijlating is onderdeel van de vredesonderhandelingen tussen de Colombiaanse FARC en de regering. De groep heeft beloofd geen mensen meer te ontvoeren en de Amerikaan vrij te laten, en dat is dus gebeurd. Is de blik in de ochtendkranten ook. Aandacht, veel aandacht voor het overlijden van Lou Reed. Grote foto's op uh, Trouw en de Volkskrant voorpagina's. De trouw, op Trouw zien we een uh, jonge Lou Reed met een bolhoed. Het is een bekende foto van een rockartiest met grote impact staat eronder. En een oudere foto, of een meer recentere foto, dus eigenlijk van Lou Reed. Uh, poserend in uh, Göteborg in uh, 2011 zien we voor op de Volkskrant met een zwart kader eromheen. Lou Reed, 1942-2013. Dan de storm natuurlijk, ook op de voorpagina's groot aanwezig. Bijvoorbeeld in de Telegraaf. Daar zien we een uh, computeranimatie en zien we dat in de loop van de dag... dat zal uh, tegen negen uur zijn vanochtend, de storm... Het noorden, met name van ons land, noordelijke helft van ons land, namelijk bedreigt. En dan schamt. En tegen drie uur vanmiddag trekt hij dan weer weg. Advies: blijf thuis. Staat erboven. Alarm voor superstorm. Trouw, doet het rustig aan. Zegt storm op komst. En het AD zegt eerste storm dit najaar. Code oranje in een klein kadertje. Dan maar even terug naar de Telegraaf, want die opent uh, vanochtend met nieuw DigiD, ligt nu al op Crashcours. Ambtenaar van de Binnenlandse Zaken werken in het geheim... samen met de Nijmeegse ICT-hoogleraar Bart Jacobs... aan een nieuwe identiteitskaart voor alle Nederlanders als opvolger van DigiD. Maar gespecialiseerde bedrijven die afgelopen jaren miljoenen euro's... hebben geïnvesteerd in nieuwe technologieën, zijn kwaad. Zij voelen zich buitengesloten. Ook internetnieuws. Uh, digitaal nieuws in het AD explosieve stijging van cyberaanvallen is daar de kop boven de opening. Staatsveiligheid is sinds 2010 al uh, tien keer in het geding geweest. Volkskrant ten slotte opend met uh, het afluisteren van uh, de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ijstijd dreigt in verhouding Duitsland-Verenigde Staten. Is gebleken dat de Amerikanen mobiele telefoon van Angela Merkel... al sinds 2002 afluisteren. Berlijn eist van de Amerikanen volledige opheldering... en sprake van een enorm verlies aan vertrouwen. Van 6 tot half 10 het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Sophie Bieg-Hawkins hoorde u met Right Beside You. Nou, ik ben blij, Marco Robin Visser, dat ik dat niet ben naast je vanochtend. Nou zeg. Ja, slecht Zo weer, hè? Zit niet nou binnen. Ik dacht, toch dat, ik dacht toch dat wij samen wel door één deur konden. Ja, nou, makkelijk. Makkelijk. <laughs> <laughs> maar naast jouw nieuwe jas, wie weet, geeft die zeg, nog af. He? Je weet het niet. Ja, ik heb een nieuwe jas aan. Ik dacht ineens, dat had ik dat nou misschien beter niet kunnen doen. Want het kan natuurlijk alle kanten opgaan vandaag. Maar goed, we gaan het gewoon uh, proberen. Even één ding tussendoor. Ik, uh, ik had het net met mijn collega Natasja over. Ik voel me zo fris als een hoentje. Heb jij dat ook? <laughs> ja, het is, maar het is weer maandag. Ja. hè? We zijn weer helemaal uitgerust. Ja. Dat heeft, nou ja, maar dat heeft, volgens haar heeft dat ook met, uh, met de wintertijd te maken. Dat we dus een uurtje extra, dat we eigenlijk een soort klein jetlekje in ons voordeel hebben. Oh. Toch net even zo'n ja. uurtje erbij. Okay. Toch, dat het nog een beetje doorwerkt. Ja. Zo heerlijk. Ja. Ja, heel Helaas dat mijn dochter, niemand ja. mijn dochter dat vertelt: dat het juutje uh, erbij kwam. Oh. <laughs> <laughs> Kijk, dat vergeet je één keer. Ja, hè? precies. Uh, Marcel, ja, ik weet niet of ik je nog terugzie. Ik ga uh, vanaf. Ja, wat, wat nou juist <laughs> wordt afgeraden. <laughs> vooral, doe, doe vooral niet uh, wat ik uh, ga doen, want uh, ik ga het bos in. Oh jee. Uh, en uh, dat, dat, is misschien toch niet, dat is misschien niet zo heel handig. Ik bevind mij in Den Haag. Ik zit nu nog aan de rand van het Haagse bos. Maar zometeen gaan wij met onze satellietauto gewoon uh, proberen. En dan zien we wel waar het schip strandt, zullen zo we maar zeggen. Uh, over schepen gesproken, daar gaan we straks ook nog uh, naartoe natuurlijk. vlak bij de kust hier gaan we kijken bij een, een reddingsbrigade. Uh, uh, maar we gaan eerst even kijken hier in het Haagse Bos... waar hele oude beukenbomen staan. Ja, waarvan gezegd wordt, er kan er wel eens een op. Er komt nu een mevrouw met een fiets aangewaaid. Goedemorgen. Hè? Gaat het nog? Ja, natuurlijk, makkelijk. Ja, ja. want ik, uh, het, het gaat alle kanten op, hè? Dit is een slecht punt. Dit is een heel slecht punt. Vertel eens, ja, waarom? Nou, hier staat altijd de wind. Dus, uh... Ja, dat komt door die hoge malitoren die ja. hier staat. Ja. ja. En ja. daar geert het omheen. Ja, dat klopt. Heeft u daar ervaring mee? Ja, ja. Ik ben al twee keer gevallen. U bent al twee keer gevallen? Ja. Ja, ja. In, in, in de loop van de tijd. Maar daarom let ik altijd op de vlaggen. U Antwoord. let op de vlaggen welke kant de wind op gaat. Welke kant de wind op gaat. Ja. En waar moet u nou naartoe? Ik ben naar het station. U moet naar het station. Nou, dat is een stukje tegen de wind in, geloof ik. En dan rechtsaf, denk ik, hè? Ja, ja dan... nog meer wind. <laughs> ja? Hou hem recht, hoor. Voorzichtig aan, hè? Dank u. Even kijken. Nou, de achterlicht doet het. Dus wat dat betreft komt het wel goed met deze doorgewinterde mevrouw. Ja, Marcel, waar was ik gebleven? Oh ja, we gaan dus uh, eerst het Haagse Bos in. Uh, bij de Malitoren dus, waar het uh, stevig kan Spoken. Ja. Ik ben benieuwd. Nou, en oppassen, want exact. we hoorden net uit Engeland: daar vrezen ze de omvallende bomen omdat de bladeren er nog aan zitten. Vangen ze ja. meer wind? Ja, ja, dat is hier ook zo. Dat is hier ook zo. Doe voorzichtig. Ik ga tot nu toe wel mee, moet ik zeggen, Marcel, maar we houden het in de gaten. Ja. Kijk naar boven. Mark Robin is er tot zo dadelijk. In Den Haag begint hij vanochtend en heeft het over de storm. Ondanks de ontkenningen van de Amerikaanse inlichtingendienst, de NSA, dat president Obama op de hoogte was, blijft het afgeluisterde mobieltje van Angela Merkel voor de krantenkoppen zorgen. Maar haar verontwaardiging is voor een deel gespeeld, meent James Lewis, voormalig Amerikaans diplomaat die zich nu bezighoudt met cybersecurity. Toch is het Witte Huis wel uitleg verschuldigd aan Europa, denkt hij. Correspondent Wessel de Jong vraagt Lewis of de onthullingen van de klokkenluider Snowden als het gaat om Merkel überhaupt wel kloppen.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 Minister Kerry reist af naar Parijs. En precies op dat moment komt het afluisteren van Hollande naar buiten. Dit is een informatieoorlog tegen de Verenigde Staten. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. In de eredivisie leek dit weekend niemand de koppositie te willen pakken. Ajax, PSV, Feyenoord, PEXWolle. Ze verloren allemaal de punten. Vitesse en Groningen mochten toen uit gaan maken wie de ranglijst zou gaan aanvoeren. Maar er kwam geen winnaar uit die wedstrijd. Vitesse stond weliswaar met 2-0 voor. Maar Groningen kwam binnen vijf minuten gelijk. Vitesse-coach Peter Bos. En dat, uh, dat laat heel veel teleurstelling na. Als je die vijf minuten weghaalt... vind ik dat we een hele acceptabele wedstrijd hebben gespeeld. Met, uh, met heel veel kansen gecreëerd. En we hadden natuurlijk al veel eerder op 2-0 voor kunnen komen. Uh, en dan is het jammer als je zo'n hele wedstrijd ziet... dat je die wedstrijd dan niet in je voordeel weet te beslissen. En dus bleef uiteindelijk FC Twente, ondanks een verloren wedstrijd tegen Den Haag, bovenaan staan. Even was de schrik groot bij Roda PSV. De keeper van de Eindhovenaren, Titon, kwam hard in aanraking met de paal... en werd afgevoerd met een ambulance. Gelukkig valt de schade mee, vertelt de clubarts van PSV, Rolf Timmermans. Nou, alle aanvullende onderzoeken die daar gedaan zijn... Um, lieten gelukkig geen uh, uh, letsel zien aan de schedel of aan de nek... Wel was sprake van een lichte hersenschudding en een kneuzing van de heup. Uh, dus dat was eigenlijk uh, wat daar naar voren is gekomen. In de Belgische competitie speelde Anderlecht tegen negen man van Standard luik gelijk met 1-1. Dat is geen goed nieuws voor Anderlecht trainer John van der Brom. Die staat onder druk. Druk van, uh, van binnenuit, maar dat leggen we onszelf ook vaak op. Uh, zeker druk van buitenuit. Uh, ik heb eigenlijk niks gelezen, want... Ik mocht dat niet van, van Herman, dus ik heb Goed niet idee. gedaan. Ja, dat heb ik ook niet gedaan. En, uh, maar je hoort natuurlijk wel wat uh, gezegd en geschreven wordt. En dat is buiten alle proporties, maar kijk, uh, ik moet me daar niet mee bezighouden. Ik moest me bezighouden met, uh, met mijn team, met mijn ploeg. Om, uh, om ons voor te bereiden op uh, opstand daar. Wat ik een uh, hele gevaarlijke, uh, goede ploeg vind. En daar hadden we alle aandacht uh, voor nodig. Dus uh, ik heb me met de randzaak, uh, heel eerlijk gezegd, uh, niet bezig gehouden. goed maar ik was voor deze wedstrijd toch iets nerveuzer dan, uh, dan normaal. Ik heb het nog tegen het best niet gezegd. En we hadden allebei iets meer spanning dan, uh, dan normaal voor een wedstrijd. Er werd hard gereden in Tialf in Herenveen met de eerste serieuze schaatswedstrijd van het Olympisch seizoen.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 De strijd in de World Series is nog steeds onbeslist. Hongballers van de Boston Red Sox wisten de wedstrijd met 4-2 te winnen... van de St. Louis Cardinals. Daardoor staat het in de finale nu 2-2. Vijfde wedstrijd in de World Series wordt komende nacht gespeeld. Straks Israël en de Palestijnen. Diep verdeeld zijn ze. En dat geldt zelfs voor zoiets simpels als de invoering van de wintertijd. Hoe dat zit, hoort u straks. Natuurlijk al het laatste nieuws ook over de storm en de gevolgen. Dit is Radio 1. En die hoort u al om half zeven in het NOS Journaal door Altmegers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het stormt. Vooral aan de kust gaat het een keer. Uit Zeeland en Zuid-Holland komen de eerste meldingen van schade binnen. Zometeen meer over de actuele stand van zaken van onze weerman Marco Verhoeft... die ook inmiddels veilig hier binnen is gekomen. Politie uh, publiceert vanaf vandaag alle woninginbraken per buurt. Binnen 24 uur is te zien waar inbraken zijn geweest. Politie denkt dat het aantal woninginbraken zal afnemen door de site Misdaad in kaart. Burgers krijgen een beter beeld en worden daardoor alerter, denkt de politie. In Argentinië kan president Kirchner een derde termijn als president wel vergeten. Bij tussentijdse verkiezingen moest uh, haar partij zetels inleveren. Daardoor zal het haar niet lukken de grondwet te wijzigen. En daarvoor heeft ze een tweederde meerderheid nodig, namelijk... En de Amerikaanse inlichtingendienst, de NRC, zegt dat president Obama niet op de hoogte was van het afluisteren van bondskanselier Merkel. De Duitse krant Bild heeft gemeld dat Obama van de directeur van de dienst had gehoord over het aftappen van haar telefoon. En dat hij toestemming had gegeven daarmee door te gaan. NRC reageert zelden op mediaberichten, maar de dienst voelde zich nu kennelijk gedwongen het verhaal van Bild tegen te spreken. Dat zijn de hoofdpunten. Dan nou voor het weer, maar uh, naar nou Marco Verhoeven van Weerplaza.nl. Marco is hier vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet het eruit? Hebben we al een storm? Is er al sprake van? Ja, er is sprake van een storm. En windkracht 9 hebben we gehaald al op IJmuiden. Dat is een station wat vrijwel, of wat vaak als een van de eerste komt... met dit soort windsnelheden. Uh, staat op de pier. Nou, dan weet je wel hoe laat het ongeveer is. Ja. Uh, maar ook in Zeeland en Zuid-Holland aan de kust al een windkracht 8. En die wind gaat de komende uren aanswellen. De wind stoten tot nu toe uh, net boven de 90 km per uur. En die gaan ook toenemen. Ja, dat gaat dus zwaarder worden. Veel zwaarder? Ja, er gaat nog een, een, een flinke schep bovenop... Uh, Uiteindelijk komen we aan windstoten van 100 tot 120 km per uur in een heel brede kuststrook. Dat uh, betekent dat zo'n zevental provincies daarmee te maken gaan krijgen. En daarvoor heeft het KNMI ook code Oranje afgegeven. Uh, dat doen ze niet voor die gemiddelde wind, want die is niet zo ja, op zich wel bijzonder. Maar de schade die je voor dit soort fenomenen krijgt, is eigenlijk altijd door die windstoten. En als je van 90 naar 120 km per uur gaat, dan komt daar nog zo'n 30 km per uur bij. Ja. Maar de windkracht gaat met het kwadraat. En dat betekent dat het eigenlijk niet, uh, niet net zo snel oploopt uh, wat je ervan merkt. Maar dat, dat veel, uh, de gevolgen veel groter zijn. Ja, dit gaan ze aan de kust dus merken. Waar in het land nog meer? Nou, eigenlijk in het hele land. Hè. Dus je moet in het hele land rekening houden met uh, zware windstoten. En in het uh, westen, midden en noorden van het land ook met die zeer zware windstoten. Vandaar die code oranje. Maar waar code geel geldt, hè, dus iets lagere waarschuwing, moet je niet denken dat het veilig is. Ook daar merk je in de auto en merk je op de fiets dat het heel hard waait. En dat je erg moet oppassen. Goed, Mark of Dankjewel, tot zo dadelijk door naar de ANWB voor de verkeersinformatie. John Bakker, verkeer krijgt er natuurlijk ook last van, John. Ja, dat, dat zal ongetwijfeld uh, zo zijn. Het uh, is nu al een stuk drukker dan gebruikelijk hoor, ruim 40 kilometer al. Uh, wel op de bekende plaatsen, alleen uh, ze zijn wat langer dan gebruikelijk. Zo staat er op de A7 van Horen naar Amsterdam bij Weidewormer, 8 kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort bij Spijkenisse, ook daar 8 kilometer.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 Seba, is je regelt het zo op sepaklaar.nl van Equins. klaar is Kees. Ook als je geen Kees heet, maar Ralf, Farout, René of Daphne. Seba, klar is Daphne. <laughs> ja, ook verantwoordelijk voor de financiën bij uw bedrijf? Regel het vandaag nog op sepaklaar.nl. Deze week bij Plus: twee pakken plus fairtrade koffie voor maar 5,99 euro. Uw vermogen verdient serieuze aandacht.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 Want Georgië heeft een opvolger gekozen voor president Saakashvili, die tien jaar lang de president van het land was. Zijn grootste rivaal, Georgi Marglasvili van de partij Georgische Droom... wordt volgens de exit polls de nieuwe president. SP-kamerlid Erik Smaling was als OVSE-waarnemer aanwezig... bij de verkiezingen van gisteren en nu aan de telefoon. Meneer Smaling, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn inmiddels alle stemmen al geteld? Nee, dat duurt altijd even. Maar de, de exit Polls waren dermate uh, overtuigend... een tweederde meerderheid voor Mark Velashvili. En dan hebben ze hun voornaam nog niet eens genoemd. Dat die overwinning, die staat al vast. Goed. Hoe heeft u die dag uh, gisteren meegemaakt? Uh, waar bent u uh, geweest? Ik ben in Gori geweest. En dat is om twee redenen een, een uh, plek met een bijzondere historie. Want er is een uh, cameraman van ons omgekomen vijf jaar geleden... Bij die korte, de korte oorlog die Georgië met Rusland is uitgevoerd. Het is de geboorteplaats van niemand minder dan Stalin. Het is een heel uh, niet zeggend provincieplaats, maar met deze feiten wordt het geval een soort uh, bedevaartsoord. Ja. En, en hoe heeft u uh, de stembusgang daar uh, beleefd? Hoe ging het? Het was heel rustig. Ik ben, ben wel vaker op verkiezingswaarneming, maar het was uh, in het land vrij rustig. En uh, ik heb eigenlijk niks heel bijzonders gezien waar je van zikt wel heb ik s'avonds um, ben ik bij een telling aanwezig geweest en uh, daar bleek heel weinig mensen te zijn opkomend dagen dat was een, uh, een buurt waar veel uh, Abhazische vluchtelingen zijn geregistreerd en, en blijkbaar loopt dat niet goed dus ben je vluchteling dan heb je toch weinig kans dat je je stembiljet op tijd in de bus krijgt ja, niks opmerkelijks gezien wat zijn berichten uit de rest van het land heeft u die die zijn positief het is een jaar geleden zijn hier parlementsverkiezingen geweest die waren eigenlijk spannender want dat uh, ...was een beetje de voorbode van een omwenteling. Dat zit in de president Saakashvili... ...die wij natuurlijk ook wel kennen... ...omdat hij een Nederlandse uh, echtgenote heeft. Die is toen in het parlement verslagen. En dit was het, uh, de tweede slag eigenlijk... ...dat de president nu ook van die zogenaamde... ...Georgische Droomcoalitie komt... ...en niet meer van zijn uh, partij. Ja. De premier van Georgië heeft trouwens onlangs bekendgemaakt... ...dat hij er na een jaar mee ophoudt. Vandaag maakt hij zijn opvolger bekend. Wordt dat dan ook iemand uit die Georgische Droom... Ja, hij houdt nog uh, heel angstvallig geheim wie, uh, wie dat wordt. Die, die die dat nu is, die heeft gezegd... van ik doe het een jaar en dan stop ik ermee. Ik weet niet wat hij gaat doen. Vitesse heeft geloof ik alweer een nieuwe eigenaar. Maar uh, de man heeft dus geen zin om er lang te zitten. Maar het is nog een, uh, onduidelijk wie dat zal worden. Dus je krijgt in zoverre een wat ongewisse situatie... dat je een nieuwe president en een nieuwe premier... eigenlijk in twee dagen tijd uh, tegemoet kan zien hier. Ja. En met die nieuwe president, Mark van Lashvili, het land, gaat het land een hele andere koers varen? Als u bijvoorbeeld kijkt naar de relatie met, met Europa of met Rusland? Waarschijnlijk een wat gematigde koers richting uh, Rusland. Kijk, dit land zal natuurlijk nooit uh, niet meer grenzen aan Rusland. En het regime van Saakashvili heeft zich heel nadrukkelijk afgezet tegen Rusland. Met dat oorlogje natuurlijk als uh, dieptepunt. Maar ja, David wint uh, misschien één keer van Goliath, maar niet uh, regelmatig. En, en Georgië zal gewoon met Rusland moeten leven, net zo goed als de andere grote buur, Turkije belangrijk voor ze is. Laat dat natuurlijk verder onverlet dat ze met Europa best goede relaties kunnen aankopen. Maar Sarkashvili was heel erg uh, richting Europese Unie en ook richting NAVO georiënteerd. En dan sta je al gauw op Russische tenen. Goed. Meneer Smaling, u bent klaar met uw werk? Kunt u terug? Ja, het zit erop. De terugreis wordt aanvaard en morgen gaat de Tweede Kamer weer open. Hartelijk dank dat u me nog even te woord wilde staan. Met genoegen. Goedemorgen. Erik Smaling, SP-kamerlid en OVSE-waarnemer bij de verkiezingen in Georgië. Zomertijd, wintertijd, kan nogal verwarrend zijn. U heeft het net meegemaakt. Uh, vooral als de buren niet op dezelfde dag overgaan. Zoals Israël en de Palestijnen op de westelijke Jordaanhoever. Het zijn vijanden, maar economisch wel nauw verbonden. Palestijnen gingen al een paar weken geleden over op de wintertijd. En dat leidt tot lastige taverelen. Het is niet eens bedoeld als daad van verzet. Geen aanzet tot een derde intifada. Geen nieuwe creatieve vorm van geweldloos protest tegen de bezetting. De Palestijnse autoriteit zette de klok een uur terug naar de wintertijd. Bijna een maand eerder dan Israël. Maar er is over nagedacht... leert navraag bij de hoogste ambtenaar van het kabinet in Ramallah. Toch? I don't know what to tell you. I call somebody who is, uh, who is more close uh, to economics and then, um, time change industry. And, well, just we do it? Zomaar dus. Israël en Palestina. Soms lijken ze op een andere planeet te liggen. Zo groot zijn de verschillen zo ver lijken ze van elkaar verwijderd. Maar ze liggen tegen elkaar aan. Ze zijn buren. Onvrijwillig, maar toch buren. Binnen een paar minuten ben je van de ene naar de andere kant. Als het tenminste een beetje meezit bij Checkpoint. Hier bij Checkpoint Calandia, de levensader tussen Jeruzalem en Ramallah... gaan dagelijks duizenden Palestijnen heen en weer. Het is heel Iets wat verwarrend vinden ze het. Het leven in twee tijdzones. My work in is Israël and my kids school is Palestinian. So there is one hour between me and them. Today I ik een appointment at, seven, at six. Was die afspraak nou om zes uur of om zeven uur? It, uh, at seven. Israëlische of Palestijnse tijd. Het houdt je scherp. I call three or four times. Je blijft op je horloge kijken, of vrienden bellen, of die afspraak nam nou zes uur of zeven uur was en dan toch te laat komen. But anyway, I'm late. Of je hebt twee horloges, ook een oplossing. One is uh, Israelian uh, network and the other is Palestinian. Elke dag gaan vele duizenden Palestijnen door de checkpoints om in Israël te werken. Op dit moment werken zo'n 50.000 Palestijnen in Israël. En als schatting nog eens 30.000 illegaal. Maar dat zijn cijfers. Hoezo zou de Palestijnse autoriteit daar rekening mee houden? Well, Het heeft heus voordelen, zegt een Palestijnse meubelmaker... die in een Joodse nederzetting werkt. Ik moet vroeger op om op tijd bij mijn werk te zijn, zegt hij. Maar als mijn werkdag klaar is om half vijf... En ik rij naar huis. Dan is het ineens pas half vier. Verdomd. Het is net alsof je elke dag een uur meer te leven hebt in Palestina deze dagen. Maar ja, dat genoegen is alweer voorbij. Israël ging dit weekend ook terug naar de wintertijd. Voor de bijdrage van correspondent Monique van Hoogstaat. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 -journaal. Office for the World hoort u van The Christians. Hij is aan land en we mogen van een storm spreken. Alhoewel nog in het beginstadium... maar John Bakker bij de ANWB-verkeer heeft er vast al wel last van. Ja, zeker in het noordwesten en westen van het land. Want daar komen nu al zware windstoten voor. Alles bij elkaar nu 65 kilometer wielen, Ongeveer het dubbele van hetgene wat er normaal staat. De langste op de A7 van Horen naar Amsterdam... bij Weidewormer 9 kilometer... En op de 15 richting Europort bij Spijkenissen 8 kilometer. En dat dubbele dat blijft een beetje, John? Daar gaan we wel vanuit, dus dan komen we boven de 300 kilometer uit. Zo, nou dat is dan een behoorlijke vanochtend. Dus houd het in de gaten, John Bakker bij de ANWB. Gaan we door naar Den Haag, het Haagse bos. Want daar tussen de bomen, en dat ja. is een risico, struint Mark erop in, Visser. Ja. ja, Ik zei, je zei net bent al, er nog, ja, dit, we moet, dit, eigenlijk moeten we dit helemaal niet doen, hè? Nee, dit is best een risico ondernemen waar we nu mee bezig zijn in het Haagse Bos. Maar ja, ik ben in goede handen. Uh, ik doe mijn best daarvoor. Uh, meneer, meneer Van Ossie doet al 32 jaar zijn best in, het, best in het Haagse Bos. Dat klopt. Ik ben al uh, 32 jaar hier uh, actief in het Haagse Bos uh, als beheerder van ja. het uh, gebied. Nou is uh, Code Oranje afgeroepen. Ik weet niet of ze dat 32 jaar geleden ook al deden. Uh, ik heb deze Code Oranje in, in heel mijn carrière hier al uh, twee keer meegemaakt. Dus ah. het is niet nieuw voor me. En hoe was dat? Spannend. Ja? Uh, en verrassingsvol. En dan zie je op een gegeven moment inderdaad dat dat ook gevolgen heeft. Waarbij mooie grote bomen worden omgegooid hè, door windworp. wortelen ze nou kieperen daarbij om. En dat geeft ook weer mooie ruimte in het bos. Hm. Om uh, jongere bomen weer een kans ja? te geven. Zei u nou windworp? Windworp, ja. Wat dat is dat? Dat wil zeggen dat een boom niet afbreekt, maar hij kantelt als het ware om, waarbij de wortels ook omhoog komen. En dan ligt die boom onder een helling van 45 graden. En dat is op zich wel een heel spannend geheel, ja. geeft dat natuurlijk. Ja. Zullen wij even hier dit donkere, u heeft een klein lampje bij, het is nog erg donker hier. Ja, het is, maar... ja? Het is pikken donker inderdaad. Er heeft vannacht hier zo'n 11 millimeter gevallen regen. En ja, de bladeren ritselen daardoor niet. We doen ons okay. best om dat te laten horen. Ja, maar dat wordt helemaal zo niks. Zo nat en soppig. Het eh, gaat het helemaal raad. fout. Ja. Hey, oh ja, ja hier. nou hier hebben we dan Eetje wat geluid maar. Het is uh, vanavond naar beneden gekomen. Nou, de luisteraars moeten het maar geloven dat we echt niet het Haagse Bos zijn. Uh, ja, <lacht> <lacht> het, is, het is gewoon zo. En daar moeten we het mee doen. <lacht> Hoe bereid je je nou voor in zo'n bos? Ja, dat kunnen we niet. We kunnen alleen een waarschuwing aangeven aan de mensen van doe voorzichtig... Uh, houd er rekening mee dat er gewoon een verhoogd risico is. Takken kunnen naar beneden komen. En als je die op, uh, op je hoofd krijgt, nou ja, dan, is daar, uh, dan is het gauw uh, ja. Nou ja, richting ziekenhuis wordt dan gezegd. Maar ja, stel dat we, zoals een aantal jaren geleden er zoveel bomen of takken naar beneden komen. Ja. Dat een ziekenauto niet meer te plaatsen kan komen. Dan heb je wel een, een gevaar voor jezelf ja. en uiteraard ook voor andere mensen veroorzaakt. Ja. Even luisteren. Ah, daar komt er een hoor. Dat is weer zo'n rukwind die hier over het bos heen komt. Hè. Dat zijn, uh, het, het is niet constant, de nee. wind. Maar uh, het, het, dit was weer precies zo'n zo moment waarvan je zegt... Ja, dit is een, uh, hier slaat hij door naar uh, 100 ja. kilometer per ja. uur. Nou, uh, we houden het in de gaten. Dat gaan we zeker doen. Gaan we nog even een andere spannende locatie hier opzoeken? Ik, uh, we gaan zien. Ja. Ik ben hier nou toch... Nu we toch hier zijn, gaan we <laughs> kijken wat we verder kunnen en, doen. Maar wel voorzichtig, hè? Ja. Dat is zeker. toch wel even... De, de open ruimte, die zijn natuurlijk het meest veilig. Ja. Maar, ja, ja, maar daar bos, gebeurt ook niks. Daar gebeurt ook niks. <laughs> en een, uh, een, een, een bos moet ook open ruimte hebben. Ja. En zeker onder deze omstandigheden zijn dat eigenlijk de meest veilige plekken. Het is de natuur, hè? Het hoort erbij, ja. Tot straks, oh, Maar een Visser in het Haagse bos. Code oranje dus, u hoort het hem zeggen, werd afgegeven voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Groningen en Friesland. Geldt dan ook nog voor het IJsselmeergebied en de Wadden-eilanden, want daar gaat het echt spoken vanmiddag. Verwachtingen gaan uit uh, tot kracht 11. Edwin van der Berg op de Schelling, goedemorgen Edwin. Hey, goedemorgen Marcel. Is alles, uh, uh, alles vastgesnoerd bij jou? Uh, ja, uh, zeker uit, uit voorzorg hier uh, ook op, uh, op de Wadden, op, uh, op Terschelling... ...pal onder de Brandares, waar ik zit in een, in een hotel... ...waar ze natuurlijk wel wat gewend zijn hè, hier op, uh, op onder meer uh, Terschelling. Ik was net wel al even bij, uh, bij de Veerhaven voor, voor de boot... ...die zo dadelijk uh, vertrekt richting uh, Harlingen, de boot van, uh, van 7 uur. Uh, ja De meeste mensen die haasten zich om op tijd te zijn voor die boot... ...en andere mensen die, uh, die, ja, komen echt vroeg, uh, vroeg uit hun bed ervoor... ...om toch al getuige te zijn van hoe de storm er hiervoor staat, op het wat. Ja, wat verwachten ze van de veerdiensten? Gaan die eruit of? Nou, de boot van zeven uur, uh, die, die gaat dus vooralsnog, omdat de storm, uh, wat ik net Marco ook voor, hoor vertellen bij jou, natuurlijk op dit moment uh, aan land komt uh, en hier uh, rond, uh, rond de middag uh, zal zijn. Dus die boot van zeven uur vaart. De boot vanaf Hallingen bijvoorbeeld naar de Schelling van kwart voor tien straks, die wordt al uit de vaart genomen en vanaf het eiland uh, de middagboot, die van half één, die gaat bijvoorbeeld niet. En en als we dan even kijken, als we nu toch even uh, de tijden doornemen naar Vlieland. Uh, dan uh, is ook de boot vanaf Harlingen naar Vlieland vanaf uh, 9 uur straks uitgevallen. En uh, vanaf het eiland naar Harlingen, de boot van Vlieland naar Harlingen vanaf 12 uur, die vaart dus ook niet. Dus uh, ja, er zijn uh, door de rederij, rederij Doekse, al wat maatregelen genomen. Dus. Ja. Nou zijn de eilanders wel wat gewend. Um, toch, als dat inderdaad die kracht 11 gaat worden en dat het wordt wat voorspeld is, dan krijgen ze het daar flink te voortduren. Maken ze zich wel zorgen, toch? Nou, best wel. Er is natuurlijk hier dag en nacht bewaking vanuit de top van de Brandares hier op Ter Schelling. Vier jaar terug hebben ze hier ook een flinke storm meegemaakt. En eigenlijk was er toen hetzelfde beeld als in de rest van het land met veel omgewijde bomen. Maar voor de rest viel de schade mee. Maar ze verwachten toch, als je kijkt naar de weersverwachting, dat de storm vandaag nog zwaarder is dan toen. En dus is er extra dijkbewaking, extra bewaking boven hier in de melkbewerking. Bij de brandaris. Uh, uh, de veerdiensten zijn dus aangepast. En uh, vooralsnog, uh, uh, ja, geniet iedereen. Zo moet ik het dat, dat wel zeggen. Dat, dat merk ik ook wel. Ja, iedereen geniet er toch ook wel een beetje van. Omdat uh, uh, ze hier uh, niet direct uh, lopen te piepen bij wat wind en uh, golfslag. Maar uh, uh, wat ze vandaag uh, te verstouwen krijgen, dat is toch wel uitzonderlijk. Dus ze bereiden zich natuurlijk daar ook op voor. Ja, jij gaat ook wel nog even het strand op, denk ik. Ja, zeker. We gaan het strand op. We gaan het strand op. We gaan naar de mensen die vandaag vanuit de brandaarders de boel op het wat en op de Noordzee in de gaten houden. We gaan met een natuurfotograaf op pad. We gaan natuurlijk kijken bij de veerhaven. Dus we zijn hier de komende uren nog wel even bezig. Nou, nog even een vraagje. Want uh, wat doen ze met de reddingsdiensten daar? Zijn die ook allemaal paraat? Want het zou natuurlijk op zee ook nog wel eens mis kunnen gaan. Ja, die, die, die, die, die zijn natuurlijk uh, paraat uh, op elk Waddeneiland, maar natuurlijk ook vanuit, uh, vanuit Den Helder, want daar zit Marcel het kustwachtcentrum en daar uh, uh, houden ze dus het hele scheepvaartverkeer op de Noordzee uh, uh, voor de Hollandse kust in de gaten en voor wat betreft de Waddeneilanden houden, doen ze dat hier uh, vanuit, uh, vanuit de Brandaris, dus iedereen is alert. Dankjewel, we gaan van je horen. Edwin van der Berg op Ter Schelling. Daar okay. waar ze de zwaarste storm over zich heen gaan krijgen later vandaag. Heeft u informatie over die storm? Misschien wel foto's of filmpjes? Kunt u die kwijt op onze site nos.nl. Daar houden we een live blog bij over de storm. Ooggetuigen.nos.nl. Daar kunt u naartoe uploaden. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Marjan Koekoek. Ja, de Telegraaf heeft een duidelijk advies. Blijf thuis. De krant spreekt over een superstorm met zeer zware windstoten van 120 km per uur. De Telegraaf schrijft verder op de voorpagina dat het geheim in het geheim wordt gewerkt aan een nieuwe identiteitskaart voor alle Nederlanders. Als opvolger van DigiD. Ambtenaren werken samen met ICT-hoogleraar Bart Jacobs aan het nieuwe systeem... waarmee burgers met de overheid kunnen communiceren. En dat is tegen het zeer been van gespecialiseerde bedrijven... die de afgelopen jaren miljoenen hebben geïnvesteerd in nieuwe technologieën. Ze voelen zich buitengesloten en zeggen zelf een beter alternatief te hebben. De Volkskrant en Trouw plaatsen beide een grote zwart-wit foto... van overleden zanger Lou Reed. Op Twitter reageren collega-muzikanten. Lou Reed, walk on the peaceful side, schrijft The Who. Voor Mudley Crew was Reed een grote inspiratie. Rust in vrede. Lou Reed, bedankt voor al je mooie en donkere teksten en muziek in je leven. Trouw heeft een onderzoek laten doen naar de maatschappelijke stage. 84% van de schoolleiders vindt dat het kabinet die maatschappelijke stage moet blijven financieren. Het kabinet wil die verplichte stage afschaffen. Zwabberbeleid en korte termijnpolitiek noemen de schoolleiders dat plan. De leerlingen leren zoiets voor een ander te doen en ze vinden de weg naar vrijwilligerswerk, zeggen de scholen. IJstijd dreigt in de verhouding tussen Duitsland en de Verenigde Staten. Dat is de opening van de Volkskrant. Berlijn eist volledige openheid van Amerikanen over het afluisteren van de mobiele telefoon van Angela Merkel, bondskanselier. Zij zou niet vier, maar wel elf jaar lang zijn afgeluisterd. En komt er geen openheid, dan moeten de besprekingen tussen de EU en Amerika over het afsluiten van het transatlantische vrijhandelsakkoord wat de Duitsers betreft worden opgeschort. Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad blijkt dat het aantal cyberincidenten... op computersystemen van bedrijven en de overheid in Nederland explosief stijgt. Bij sommige gerichte aanvallen is de veiligheid van de staat zelfs in het geding. Hacks vonden plaats onder meer bij de luchtverkeersleiding, ministeries, ambassades... de Belastingdienst, banken, kamerleden en bewindslieden. En de Volkskrant, dan zien we nog een foto van de levensgevaarlijke valse weduwe. Dan hebben we het over een spin... Die is na nou meer dan 100 jaar terug in Groot-Brittannië. Ja, het zou iets anders kunnen zijn, maar het is een spin. In en de Engelse kranten duiken de afgelopen weken gruwelverhalen op... van mensen die door dit beest zijn gestoken. Ja, een man in Londen kreeg hartkloppingen na een steek... en in het ziekenhuis vielen zijn nieren en andere organen uit. En in Essex maakten artsen een been van een man over de volle lengte open... om het <lacht> gif uit zijn lichaam te halen. Het oh, is een heerlijke verhalen in de krant altijd. Nou, ja, U bent gewaarschuwd, we hebben het gezegd. En dat is de valse weduwe. Ja, dat Jeurtje. ben ik niet. Nee, dat mag ik hopen. Anders zat ik hier niet zo rustig. Marjan Koekoek, dankjewel voor meelezen. Het krantenoverzicht. Laatste nieuws over het weer en de storm... is dat er inmiddels code rood is afgekondigd door het KNMI. Bericht komt net binnen. Nou, dan weet u waar u mee te maken krijgt vanochtend. Als u naar buiten moet. Want blijf binnen als het niet echt hoeft. Onze verslaggevers zijn wel buiten op het station in Den Bosch. En Mark-Robin Visser in Den Haag in het bos. Nu nog tussen de bomen. Van hen hoort u na zeven uur veel meer. Dan ook contact met natuurlijk Marco Hoef, onze weerman Schiphol, de NS, de ANWB, noemt u maar op. Wij houden u op de hoogte van de storm. Blijft u luisteren.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 Ja, dan puntje 4 van deze vergadering. De vestiging in Soudaan. Schiedam? Nee, Soedan. Oh, die Dam. Soedan. Te veel galm? Voor een perfecte akoestiekoplossing ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank. Deze week bij Albert Heijn 25% korting op diverse puur en eerlijk fairtrade artikelen. Voor een perfecte akoestiekoplossing ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank.